Goedenavond. Ik denk dat uh, Tram 2 toegekomen is. Um, goedenavond. Welkom op deze nu wel echt zomerse avond. Uh, de laatste lezing in onze reeks over um, de herijking en misschien ook de heruitvinding van de architectuur in de noordelijke Nederland. Um, ik heb daar vaker grappen over gemaakt, uh, dat een recensie helemaal aan het begin erop wees dat wij in de, in de korte tekst het gehad hebben over de crisis en dat die hele crisis eigenlijk bijzonder weinig aan, aan bod is gekomen. Um, misschien is het zo dat dat toch ook meer opzet was dan ik uh, in, in het begin heb gezegd, uh, omdat het mij eigenlijk toch erom ging om de modus operandi van de architecten bespreken en architecturale thema's, architectonische thema's uh, in deze voorlezingen en deze lezingen aan de orde te krijgen. Maar daarin zit ook een programma van een herijking en heruitvinding van de discipline architectuur. Nu de lezing van vanavond is in zekere zin op een, voor mij althans, en dat is dan toch ook weer heel persoonlijk, een hele passende lezing. In 1990 was ik zelf als studentassistent betrokken bij de organisatie van een uh, symposium, Hoe modern is de Nederlandse architectuur? Dat was het afscheid van Rem Koolhaas en de TU Delft. Ik was toen betrokken bij de organisatie en vervolgens ook, dat was eigenlijk mijn eerste publicatie ooit. Een soort samenvatting van het, uh, van het symposium. En in dat symposium uh, trad eigenlijk de fine fleur van de Nederlandse architectuur op dat moment op. En dat waren mensen zoals Herman Hertzberger, Benten Munkraal, uh, Jokunen en als een soort uh, zwart schaap uh, Kees Dam. En als buitenlander, helemaal op het einde, had Rem, Kolla's, Hans Kolla uitgenodigd. En nu dit hele onderwerp, dit hele symposium, ging dus over de vraag van de moderniteit van de Nederlandse architectuur, waar eigenlijk gedurende de hele namiddag uh, al die Nederlandse architecten, ...hun hoofd hadden gebroken over hoe hun werk dan wel modern was... ...en wat dan het specifiek moderne aan de Nederlandse architectuur kon zijn op dat moment. Uh, enter Hans Kolhoff, die ons een lezing gaf van foto's van deuren vooral. Deursituaties, raamdetailleringen, langs de gracht en ook in Amsterdam-Zuid. Um, als student, en ik moet bekennen dat gold voor mij zeker op dat moment, waren wij gescandaleerd. We wisten echt niet wat we daarmee aan moesten. Waarom komt nu deze Duitse architect, die op dat moment trouwens nog echt wel als een moderne architect boek stond. Hij maakte zeg een maar, soort Corbusiaanse pastiches, uh, een klein beetje, in, in, uh, in de buurt van Salottenburg. Waarom komt hij ons uh, colleges geven over... Die oer-Hollandse raamdetailleringen. Ik heb dat op dat moment niet begrepen. Dat duurde zeker, nou, zeker tien jaar. Dus ik zeg dat ook, want jullie zijn natuurlijk ook allemaal studenten, dingen duren soms. Maar, 1993, <kacht> komt er ineens een gebouw, verrijst uit de Hollandse klei. Officieel was het 94 klaar, op het KNSM-eiland in Amsterdam, als deel van de uh, ontwikkeling van de oostelijke eilanden. <coughs> Pireus, een woongebouw. Um, en ik denk dat voor mij persoonlijk, en ik denk ook van, voor heel veel mensen van, ik zou zeggen mijn generatie, al geloof ik niet echt in generaties, er waarschijnlijk geen belangrijker gebouw geweest is, in die periode toch zeker. Een gebouw wat <coughs> zowel schaamteloos sculptuur was, als ook schaamteloos en ex zeer expliciet een stedelijk gebouw, wat voor een deel Berlijnse ruimtelijke typologieën in Amsterdam bracht, maar tegelijkertijd toch ook wel weer heel erg gebonden was aan die specifieke Hollandse luchten. Um, die donkerte van de baksteen, natuurlijk, die komt ergens uit Noord-Duitsland, maar het was ook een heel Amsterdams gebouw. Nu, dat gebouw, waarvan ik denk dat het uh, wel een van de eikpunten van de, uh, laat, uh, toch van de laatste decade in de Nederlandse architectuur was, en voor mij ook wel een van de eikpunten van een heruitvinding had twee auteurs, Hans Krollhoff en in die tijd zijn medewerker, Christian Rapp, die hier vanavond is. Het um, is heel interessant om te zien dat dat gebouw, zowel in het werk van Hans Krollhoff als ook in het werk van Christian, daar, moeten we eens, daar kunnen we zeker over denken, ook een specifieke rol heeft gespeeld. Ik denk dat het wel een vuurdoop is geweest, maar dat misschien, ik weet niet of je daarover vertelt... Maar het is in ieder geval, denk ik, toch wel een bijzonder moment geweest. Christian Rapp is daarna in Holland blijven hangen, een beetje. Um, dat wil zeggen, is de, eigenlijk vanaf. Ik heb opgeschreven 1992 tot nu in verschillende constellaties, in eerst Rotterdam, nu in Amsterdam, uh, architect. Is hun rap nu met, samen met zijn vrouw rap een rap? Heeft in de tussentijd uh, een behoorlijke palmaris opgebouwd. Uh, als je van uh, Vlaanderen naar Amsterdam gaat, dan zul je op een moment langs de autostrade bij uh, Den Haag een aantal van die uh, zeer, zeer dunne Italiaanse torens van Ippenburg uh, tegenkomen. Dat is misschien wel het. Een van de grootste projecten überhaupt, een heel stadscentrum, maar ook allerlei kleinere gebouwen, eigenlijk in heel de Nederlanden, ook in Vlaanderen dus, uh, en ook een aantal projecten in Duitsland. Uh, een project wat een een bureau wat dus over de jaren zeer productief is geweest. Daarbij interessant de combinatie van ik denk toch een theoretische positie. En de bouwende architect. In 1997 is dat expliciet ook een keer erkend... met de toekenning van de Maaskantprijs. En het is ook, denk ik, helemaal geen wonder... dat Christian Rapp eigenlijk gedurende de hele periode... dat hij werkzaam is als architect... ook lesgeeft. En... Voor al enkele jaren verbonden is aan de TU Eindhoven. Uh, nu in een leerstoel waarvan ik net geleerd heb dat die naam zelf verzonnen is, tot op zekere hoogte althans, namelijk rationele architectuur leert, lesgeeft erin. Um, ik ben benieuwd naar de lezing van de rationele architectuur, maar ik ben ook benieuwd naar de gedachte over stedelijke vormen, gebouwde vorm, materialisering, materialiteit in het werk van Christian Rapp. En ik wil hem ook zeer graag welkom heten vanavond. Ik ga meteen beginnen met een glaasje water. Ja, ik zat in aanloop naar deze lezing vanavond over na te denken, wat ga ik nou vertellen, gezien het feit dat uh, de titel Nederland en Vlaanderen Reset 2014 ja, eigenlijk een beetje de situatie uh, beschrijft van wat in de afgelopen decennia een culturele uitwisseling tussen Nederland en uh, Vlaanderen heeft plaatsgevonden. En eh, zoals Christophe aangaf, eh, eh, ik ben wat dat betreft eh, niet alleen maar wat hij op zijn Duits een grensganger noemt tussen eh, Vlaanderen en Nederland, maar vooral eh, afkomstig vanuit de Duitse context. En eh, omdat ik me ook wat vaker in Eindhoven realiseer dat een aantal eh, van mijn studenten nog niet geboren waren op het moment dat ik in Berlijn mijn diploma architectuur mocht ontvangen, begin ik toch wel eventjes met deze periode. Waar Christophe ook net beroep op heeft gedaan. Ik heb gestudeerd uh, in de tijd van Berlijn, waar in Berlijn nog een muur stond. En waar Berlijn uh, na 1945 ongeveer 80% verwoest was. En ik had het geluk dat ik in een uh, periode mocht studeren waar een internationale bouwausstelling plaatsvond. En wat u achter mij ziet is uh, het poster van uh, het berichtsjaar van die internationale bouwausstelling. 1997, maar er was ook een, een, een drietal jaren ervoor, omdat dat was eigenlijk drie jaar eerder gepland, een tussenbericht en dat was 1984. En in 1984 kwam ik een lezing tegen van meneer Rob Krier over hoe hij over de stad dacht. Nou, ik was helemaal verkocht van die man en een half jaar later kwam Rem Koolhaas. En daar begreep ik helemaal niks van. Maar die vond ik wel heel erg spannend. En uh, uiteindelijk ben ik in Rotterdam gaan, uh, of in Delft gaan studeren. En kwam een jaar in het bureau van Rem Koolhaas terecht. En daarna in het bureau van Hans Koloff. En wat ik jullie even wil vertellen is uh, de situatie hoe die zich voordeed toen ik in het bureau van Hans Koloff was. Potsdamer Platz. Da war das Café Josti. Nachmittags habe ich mich da unterhalten und einen Kaffee getrunken. Das Publikum beobachtet, vorher meine Zigarre geraucht. Bei Löse und Wolf ein renommiertes Tabakgeschäft. Gleich hier gegenüber. Also, das kann hier nicht sein. keinen, den man fragen kann. Es war ein belebter Platz, Straßenbahnen, Omnibusse mit Pferden, zwei Autos, meines und das vom Schokoladenhammern. Das Kaufhaus Wertheim war auch hier. Und dann hingen plötzlich Fahnen dort. Der ganze Platz war voll gehängt mit. und die Leute waren gar nicht mehr freundlich und die Polizei auch nicht. Aber ich gebe so lange nicht auf, bis ich den Potsdamer Platz gefunden habe. Ja, dit was een klein fragment van een film, die in 1987 uitkwam, als ik het goed heb. Uh, de film heet De Himmel over Berlijn, gemaakt van Wim Wenders. En hij uh, beschrijft dat Berlijn van voor de val van de muur. Uh, in die himmel over Berlijn komen dus engelen voor, zoals die meneer links. En die kunnen dus horen wat de mensen denken. En die meneer loopt rond een Wilderness, en ik weet niet wie van jullie recent met uh, uh, een excursie of anderszins in Berlijn was, die loopt dwars over de Potsdamer Platz. Dus dat hele Berlijn en dat hele desolate en dat hele kapotte, dat was eigenlijk het uitgangspunt toen ik studeerde. En dat was ook het uitgangspunt van de theorievorming van Hans Kollhoff, die toen de tijd net hoogleraar was geworden aan de ETH in Zürich in die werd op een gegeven moment een half jaar eerder gevraagd van een uh, internationale tijdschrift om een inzending te doen over grootstadarchitectuur. hij had een plek uitgezocht in Berlijn, Moabiet uh, langs de rivier Spree, een gebied wat hij zelf omschreef, als een gebied wat eigenlijk altijd alles wat de stad heeft uitgestoten heeft bevat. Het is uh, gesticht door de hygienoten die verdreven werden en die het land PD uh, Moab noemden. Uh, en uh, wat dat betreft een geschiedenis tekende voor alles wat de stad in zijn uh, normale verschijning eigenlijk niet in zich kan opnemen. Hij schrijft het hier: excessiervelden, gevangenissen, uh, stations. En hij had een idee dat dit misschien een wat uh, eigen tijdse en wat passendere uitdrukking uh, zou geven voor dat wat je kroostadarchitectuur noemde. Als die Idee, die enkele Jahre eher da sein, eingehalten binnen der Internationale Bauausstellung in Berlin, war vor allem das Begriff kritische Rekonstruktion, zu Zeit durch Josef Paul Gleichus, aufgebracht, das Modell stund. Das Hans Koloff jong um ihn dabei 1945, suchte ein andere Weg als die kritische Rekonstruktion, fand in der Literatur äh, von Adolf Bene, äh, uh, een aantal thema's, waaronder het gereedschapkarakter van uh, de moderne zwekbouw. En uh, doet een uh, uh, duik in zijn boekenkast en vindt een encyclopedie. Uh, neemt uh, gereedschappen uit de Diderot, die encyclopedie. En collageert die in die stadslandschap. Als grote volumes, grote gereedschappen. Zeg maar basale vormen, directe vormen, die wat dat betreft passen bij het ruwe en het bonkerige van die havengebieden in Moabit. Dat was de bijdrage bij de tentoonstelling en dat was ook meteen de opgave voor zijn eerste generatie studenten. Dus hij vroeg ze in Moabit een aantal functies te doen... Grootschalige functies die niet in de binnenstad passen. Een musical hall, een kruisstation, uh, een uh, Warenbeurs en andere. En hij probeerde dus vorm te genereren uit die programma's en uit die logica's die dat programma in zich had. Waaronder dat zwembad, waar dat hellende oppervlak uh, van het volume uh, het gevolg is van uh, de steeds dieper wordende uh, waterstanden. Of die kruisstation die uh, een S-baan, een bovengrondse S-baan en een ondergrondse U-baan... in een niet-orthogonale manier moest verbinden. En dit waren de collages en de tekeningen... die toen de tijd door de studenten zijn gemaakt. En die probeerden dat te vinden wat uit die gereedschappen... die in het stadslandschap waren geplaatst... Uh, uh, dat met een zekere functionaliteit te ruimen. Dat was onze achtergrond. Toen we in Piraeus in Amsterdam... op een gegeven moment met een opgave geconfronteerd werden... Uh, die op een havengebied was gelegen, het KNSM-eiland, ook weer om een haven. Uh, en uh, dit was de situatie die we toen aantroffen. Een aantal bouwkundige restanten, laat ik straks nog verder zien. En het Oostelijk haven van Amsterdam was gezien, uh, een ontwikkeling die uh, ja, een paar eeuwen eerder heeft plaatsgevonden, toen Amsterdam de klassieke toegang naar de Noordzee via het IJsselmeer hier rechts heeft verlaten en direct een, een kanaal, de Noordzeekanaal, heeft geboord of gebouwd door de Duinen heen naar de Noordzee. Daardoor ging uh, de oostelijke haven zijn functie verliezen en ging de haven zich steeds meer richting het westen verliezen, uh, ontwikkelen. Dus dat was uh, het tijdstip dat er plannen gemaakt werden voor de nieuwbouw. En uh, dit plan was van de hand van Jokunen. Jokunen verzag een aantal superblokken, zoals hij het zelf had genoemd. Deze die de opgave voor ons werd, een tweede die vrij letterlijk zo gebouwd is en een aantal terraswoningen en een toren van Villa Ritz. De situatie was als volgt, er stond een oud administratiekantoortje midden op ons kave. Er stond een kantine die een strappenhuis uh, gesloopt had moeten worden om ruimte te maken voor het bouwblok. En er stond een verwilderd tuintje van een in Nederland beroemd tuinarchitect namens Mien Reis. Ongeveer zes weken later kwamen we met deze analyse. We zeiden we begrijpen wat Joen wil. Uh, hij wil de soliditeit van een groot bouwblok, een baksteen bouwblok aan het water. Hij noemde naar ons toe voorbeelden als de Hamburgse Speicherstadt en dergelijke dus een intens volu uh, volumetrisch uh, volume. En hij zelf gaf aan dat het een midden en plein moest zijn en twee binnenterreinen. En om die plein toegankelijk te maken, ging hij dat volume in tweeën splitsen. En om dat oude administratiekantoortje ruimte te geven, ging hij dat cirkel nog enigszins opbuigen. Om wat dat betreft ook het oude restant uit het verleden te kunnen bewaren. Toen waren onze interventies. We zeiden enerzijds, je kunt dit gebouw, jullie zagen net dat foto, dat heeft hier in de zijgevel uh, belangrijke ramen. Dat kun je niet zo dicht bouwen. Dus je zult die cirkel verder moeten openen. En op dat moment is eigenlijk die absolute geometrie van die cirkel zodanig verstoord dat je beter overgaat tot een wat vloeiende, een knikkend volume, hebben we toen de tijd voorgesteld. En om de situatie die je hebt hier aan het water, uh, uh, aan het water, dus beneden bij het bouwblok, dat is het zuiden, daar komt de zon vandaan. En daar is ook het uitzicht uh, het mooist. Dus wat dat betreft hebben we een volume voorgesteld wat in het noorden heel hoog en uh, in het zuiden. Uh, enkele verdiepingen lager is om mogelijk te maken dat de hoger gelegen woningen over de lagen naar het water kunnen kijken. Allerlei modellen. Ik laat straks nog wat maquettes zien, maar uiteindelijk een slopende uh, of een verlopende dakvorm die wat dat betreft dat continuïteit nog het best zijn, uh, zijn recht gaf. En we wilden dat park wat verder bewaren als bij Jokhoenen was voorzien. En we wilden dat trappenhuis uh, voor die uh, kantine bewaren. Dat leidde bij elkaar. Tot inderdaad, dit soort vormstudies, dus dit was nog een geterrasseerd volume. Dit was een volume met een schuine dak, maar dat viel in het midden uiteen. Het was wat dat betreft de second best ten opzichte van de poging één volume te maken. Dit waren wat wilde tussenstappen, en dit was het volume die het uiteindelijk is geworden. <Klacht> dit gebouw, na zes weken of acht weken getekend, toen nog met de hand getekend, door mij hoogst persoonlijk was inderdaad een wat vreemde verschijning. En uh, ja, hoe vertel je dat dan aan iemand die de Berlijnse geschiedenis niet kent... ...die in wezen zeg maar, dat idee en dat interesse aan die, die grootsvorm niet kent. En uh, we hebben het wat vaker verteld door beroep te doen op uh, werk vanuit de beeldende kunst. Dit is het Valley Curtain-project van uh, de kunstenaar naar Christo. En ook daar wil ik jullie weer een klein filmfragmentje laten zien een filmfragment en leed uit het promootie video van uh, Christus Werk. Ha, look at that putt boy. <laughs> That's He's something, huh? Quite an idea there. I don't know whether it'll work or not. It's, it's just something beautiful. different. I think everybody can hardly wait to see what it's really going to look like. Raak ik niet meer. Nou goed. Dit video gaat een centrale rol spelen in een interview dat heb ik uh, sindsdien al wat vaker aangehaald. Maar dat is een interview die door een Japanse kunstenaar, een Japanse architect, Riken Yamamoto, wordt uh, gevoerd met uh, uh, Christo en die gaat over dit promotievideo en die gaat over dit foto. En uh, dat centrale punt van dat interview dat gaat over, ik doe het even op zijn Engels, the introduction. Of een alien vorm in een everyday conventionalized landscape. En om het even wat minder geleerd, het wat minder Engels te zeggen. Het gaat om het feit dat uh, het alledaagse gebeurtenis van een golfspeler, die ergens uh, zijn golfballetje in het gat probeert te krijgen, dat die gerelativeerd uh, gerelateerd wordt door de, uh, dat vreemdachtige, dat alienachtige achtergrond van het kunstwerk van Christo. En dat die wat dat betreft. Uh, dat identificeert hij als een uh, fundamenteel architectonische methode, omdat hij daarmee eigenlijk met iets vreemdachtigs de alledaagse dingen die je eigenlijk niet meer ziet, uh, relatieveert. En dat, uh, denk ik, is ook het centrale uh, motief, en daar sluit ik me aan van wat Rikken Yamamoto zegt bij architectuur. Architectuur kan wat dat betreft uh, onze wijze van zien, onze wijze van ervaren, een nieuwe achtergrond geven. En uh, wat dat betreft, uh, de alledaagse gebeurtenissen in front van een gebouw... zoals Piraeus, zoals dat is gaan heten, uh, toch wel enigszins relativeren. Maar niet alleen maar de alien. En Christophe gaf het ook al aan, onze speurtocht. En waarschijnlijk kwamen daar al die foto's vandaan... die Hans toen de tijd 1990 liet zien. Onze speurtocht ging ook uit van wat is nou eigenlijk het vertrouwde. Wat is het normale? Wat is het normale in Amsterdam? De paksteenarchitectuur, de ramen... De verzorgde toegangspartijen van uh, uh, Berlagers Amsterdam-Zuid met name. En die gaven ons aanleiding om dat, dat vlagschip, dat rare ding, dat alien, zo so te detaileren alsof het eigenlijk een alledaags, een conventioneel gebouw is. Dat zijn de seres aan de Zuidzijde. En dit is de verschijning van het gebouw in het totaal. Ik heb met 1992 verafscheid uit het bureau van Hans Kolloff. 1989, dus anderhalf jaar na. Het ontwerp van Piraeus is in Berlijn de Muur gevallen. Jullie weten misschien een beetje wat toen de tijd aan de hand was. Meneer Kolhoff als Berlijnse architect die kreeg het stervensdruk in Berlijn. En ik had de mogelijkheid om als jong architect nog onder de dertig mijn eigen bureau op te richten in 1992. En uh, nadat 1994 Piraeus was opgeleverd, was natuurlijk de vraag, wat doe ik nou? Het bureau begon eerst in Berlijn, was ook vrij succesvol... Maar uiteindelijk ben ik blijven plakken, zoals Christophe heeft gezegd, en uh, toch in Nederland verder gegaan. Het begon weer met kleinere opdrachten op de volgende schiereilanden. Hierboven rechts ligt KNSM-eiland en hier Borneo Sporenburg. En een van de intelligentere stedenbouwkundige plannen van Amsterdam van de laatste decennia... ...kwam van de hand van uh, west 8, Adriaan Geuze. En die had een uh, bebouwing uh, voorzien die grofweg te scheiden valt in twee categorieën, dat wat hij bodembedekker noemt, een term die eigenlijk alleen maar een landschaparchitect kan bedoelen, drie laagse uh, uh, zeg maar patiohuisjes en meteorieten, een drietal, die moesten communiceren over de havenbekkens heen met het grote, groosvorm van Piraeus. Wij kregen natuurlijk niet onmiddellijk weer een meteoriet als opdracht, uh, Alhoewel wel uh, de opdracht op een zestal uh, locaties, een zevental als ik die kleine huisjes even meetel, een reeks van huizen te ontwikkelen in die laagbouwzee, die uh, wat dat betreft uh, moesten beantwoorden aan de wens vanuit de politiek om jonge families in Amsterdam te binden. En uh, ja, die ons voor de vraag stelden: hoe ontwerp je nou zoiets? Uh, ga je een type bedenken en ga je dat type uh, aan alle plekken uh, herhalen, of is het eigenlijk niet mogelijk aan alle verschillende locaties en typen te bedenken. En we kwamen ook daar weer, uh, uh, toch wel weer het werk vanuit de beeldende kunst tegen. Ik wil niet in, wezen in de Valkuil trappen om te zeggen, architectuur en beeldende kunst zijn uh, iets soortgelijks, maar uh, uh, toch wel een van de belangrijkere kunsten omtrent het begrip van de seriële kunst, is uh, uh, Solévit. En dit is een van zijn, in mijn ogen, beste werken, die uh, heel rationeel, en dan hebben we dat term rationeel weer, eigenlijk in wezen zeg maar, alle mogelijkheden opgeeft van een kubus die beschreven wordt door elf kanten. Een kubus heeft, zoals jullie weten, twaalf kanten. En een kubus die beschreven wordt door de drie dimensies, die in eerste instantie het kubische volume aanduiden. En dit zijn alle varianten, hoe je met drie kanten. Een kubus kan maken, hoe je met vierkanten een kubus kan maken, hoe je met vijfkanten een kubus kan maken, enzovoort, enzovoort, tot die beruchte elfkanten. En dat heeft hij niet alleen maar grafisch gerepresenteerd, dat heeft hij ook in maquette gerepresenteerd. Dat zijn boze mensen die zeggen sommige werken van Rem Koolhaas, die moeten dat ook gezien hebben. Maar uh, uh, dat interesseerde ons eigenlijk, dat denkbeeld van. Uh, hoe organiseer je een vraag of hoe reduceer je abstract een, een, een zekere vraag? En hoe kun je in de variatie van die spelregels die je zelf oplegt... een serialiteit bereiken, maar ook wel een uniciteit van uh, verschillende uh, gebouwen? Dit is een ander werk van Soliewit. Een kubus met aan de voorkant een dicht vlak en aan de achterkant een dicht vlak. Een kubus met aan de voorkant geen vlak en aan de achterkant geen vlak. En een kubus waar alleen maar het vlak aan de voorkant ontbreekt. Alle varianten die denkbaar zijn, als je dit uh, in drie lagen boven elkaar stapelt, ook weerom als maquettes. Zoiets simpels stond ons op het oog, toen we die huisjes in borneus sporenburg moesten ontwerpen. We wilden ze graag vrijstaand maken, maar dat is een ander verhaal. En we dus onderzochten dus alle mogelijkheden, hoe je die patio in dat volume kon plaatsen en hoe je dat volume vervolgens kon openen of sluiten aan de voorkant. En daar kwamen doorsneden uit voort, afhankelijk van uh, wat wel of niet op de begane grond gewenst was. In dit geval was het parkeren aan de overkant voorzien, dus je mocht op eigen kabel parkeren. Hier kwam de zon vandaan, die wilde ook toegang geven tot het uh, huis. De patio lag op het noorden, dus wat dat betreft de grote woonkamer vooral geopend naar het noorden. Een andere situatie, de zon komt uh, vanuit de zuidkant, het huis is aan het noorden, je kunt niet parkeren onder dat huis, dus dat huis is compleet gesloten en opent zich compleet naar die drie laagse patio. Dit in verschijning, de garagedeuren, het totale glas, het totale baksteen, de zijgevels totaal van baksteen en de keukendeur, daar waar geen garage is, die het enige wijze is hoe dit compleet gesloten volume uh, geopend is naar de straat. Een aantal andere van die locaties gaat zo door, wederom de zon hier vandaan, die hebben we eigenlijk al gehad, tegenover die grote meteorieten van Adriaan Keuze mochten praktijkruimtes of winkels gesitueerd worden. Dus wat dat betreft verhuist hier de patio naar de eerste verdieping en wederom de zon komt hier vandaan, dus het huis is volledig geopend naar de patio. Een andere uh, uh, waar in wezen op de eerste uh, verdieping in wezen een overzicht mogelijk is en een uitzicht mogelijk is over de auto's heen, in wezen naar het water. En we tot aanleiding genomen om dit gebouw hier te openen en verder, in wezen net als uh, de voorloper, uh, naar zijn eigen patio. Dit dan weer om de aanzichten, de gebouwen rondom de meteorieten, die moesten van hardsteen zijn in onze ogen. En uh, die andere van baksteen en glas. Enzovoort enzovoort, enzovoort. Dit was de hele reeks. En omdat we zo hardstarrig op ons principe van het vrijstaande huis uh, vasthielden... en dit nogal een vrij kostbare operatie was... heeft de ontwikkelaar besloten ons niet meer als vier van die huizen te laten bouwen. De rest ging aan mijn edelachtbare collega's uh, Klaus en Kaan en hoe ze allemaal heetten. Uh, en we hebben die vier gebouwd op het moment dat Ponius Sporenburg eigenlijk al uh, helemaal gerealiseerd was... Een keer een situatie aan een, aan een publiek uh, dwarsstraatje tussen de langstraten, waar we ook weerom uh, praktijkruimte op de begane grond hebben voorzien met een eigen ingang. En waar de patio op de eerste verdieping ligt, die toegankelijk is met een individuele trap, die bij de huiseigenaar hoort, en met een collectieve trap, uh, die bij beide huizen uh, in wezen een soort achterom naar de patio vormt. Op de begane grond de toegang van de parkeergarage, die hier mogelijk is. Uh, de eerste verdieping, de laag van de patio, dus de trap die ik net heb aangeduid, die gaat hier over. En het huis, een piepklein huis, maar een vrijstaand huis, uh, over twee verdiepingen hierbovenop. Dit, uh, de tweede verdieping met de slaaplaag. Dit zij aanzicht vanaf dat zijstraatje, garagedeuren, patio en het huis eigenlijk. En uh, de aanzicht van het huis, wat alleen maar op de eerste verdieping is geopend, naar het noorden. En het huis wat naar het zuiden toe over twee verdiepingen is geopend. Dit de doorsnede, de trap omhoog naar de patio. En het tweede huizenpaar uh, had dus geen uh, praktijkruimte op de begane grond, ook geen garage. En is wat dat betreft dat geworden wat het principe van helemaal dicht nog het dichtstbij komt. Dus eigenlijk het huis aan het noorden, dat is middels van onszelf, wat uh, alleen maar geopend is door middel van die dubbele keukendeur naar de straat. En op de eerste verdieping helemaal gesloten. En uh, op de tweede verdieping, ik heb het verkeerd om gespiegeld te laten zien, dit hoort eigenlijk daar te zitten, is in wezen zeg maar één huis geopend en het andere gesloten. En als je dan over nadenkt, hoe bouw je dat dan? Baksteen. Baksteen maak je van klei. Dus uh, dan ga je in ons geval naar Noord-Duitse uh, zeg maar kleigroeven. Daar mixen ze allerlei soorten van klei. De uh, westerwelder klei is diegene die het mooist en roodst uh, brandt. Die wordt gemixt, daar komen strengperfstenen uit voort. En die gaan in ons geval dan in een uraue of in een 100 jaar oude, oude ringoven. Daar bestaan er nog twee van in Duitsland. Daar worden de stenen met de hand opgestapeld. Uh, en vervolgens gaat dat vuur, wat van bovenaf gevoed wordt met turf als brandstof, die gaat al die ovenkamers langs. En ongeveer 14 dagen later ziet dezelfde situatie zo uit. Dan wordt de deur weer opengebroken, die in de tussentijd was dichtgemetseld. En de stenen worden uit elkaar gepikt. Uh, worden gesorteerd uh, in de echt kromme, die de duurste zijn. En de wat minder vervormde, die uh, uh, uh, ietsjes goedkoper zijn. En wij kozen natuurlijk voor de allerduurste. En hebben wat dat betreft uh, het huis zodanig gematerialiseerd. Dat deze kromme unica's van stenen gepaard met het hout, het onbehandeld hout van uh, western red cedar dat dat eigenlijk dat gebouw moet uitstralen. En uh, dit is dat huis wat naar het uh, noorden toe uh, nagenoeg geheel gesloten is, links en rechts een meter vrij van zijn staat. En uh, dit is uh, zijn aanzicht uh, vanuit de patio. En als je dan over nadenkt, die referentie van die Solvit met zijn, uh, met zijn uh, heel erg scherpe naden, ja, hoe maak je dat met gebouwen die dimensie hebben en die dikte hebben, dan uh, komen de bouwkundige details kijken. En dan hebben we wat dat betreft met grote, zeer grote afmetingen, uh, Western Raceda, gedracht de visuele transparantie van binnen naar buiten zo ideaal als mogelijk te detailleren. Dit de dakrand en dit in de aanbouw. Uh, soms een noodgreep, maar ook een overgang om uh, de glazen scherm uh, van de patio, die met staal geconstrueerd is, dus in te leiden. In dit geval in aanbouw. Een situatie vanuit die patio. En vanuit uh, de woning op de tweede verdieping in de patio gekeken. Nou, wij dus begonnen met pereus, vervolgens weer kleinere opdrachtjes, en vervolgens werd ons werkveld weer groter. Het bureau werd groter, het begon met één, twee personen. En waarom dat zo is, dat wil ik jullie even laten zien aan de hand van deze historische reeks kaarten van Nederland. 1860 is dit kleine rode puntje is Amsterdam. Dit kleine rode puntje is Haalem. Dit puntje is Den Haag, als ik het goed heb, en dit puntje Rotterdam. Uh, Daar is 1890, dus aan het einde van de 19e eeuw, nog niet al te veel gebeurd. In die tijd is Berlijn vertienvoudigd. De tweede helft van de 19e eeuw, de industrialisatie die Berlijn tot ontploffing bracht, heeft zich in Nederland eigenlijk nagenoeg niet uitgedrukt. Uh, weliswaar Amsterdam een beetje groter, alle kernen een beetje groter, maar nog lang geen sprake van echt een grote metropool. 1920, eigenlijk Dito, in wezen zeg maar. Weliswaar iets groter, alles rondom die, äh, die kern. En dat gaat eigenlijk door tot 1950. Ook na de Tweede Wereldoorlog zijn er nog steeds die stedelijke lichamen. Waarvan Amsterdam natuurlijk de bekendste, omdat die groeit als een ei en iedere keer een nieuwe tijdslaag äh, tot gevolg heeft. En dan gebeurde iets raars, 1980. Dat is datgene wat wij met het äh, begrip randstadvorming äh, äh, beschrijven, dus een soort van urbane nevel. Die uh, wat dat betreft, uh, zeker als het doorgaat naar 2010, de grenzen tussen de ene stad ingaan en de andere stad uitgaan en weer ze eigenlijk heeft verlaten. In deze situatie na 2010, toen die kaarten getekend werden, uh, was dat nog niet zover. Dat was volgens mij 2009 dat dit soort analyses werden gemaakt. Maar dat was eigenlijk datgene wat ons in de eerste decennia van de 21ste eeuw als Nederlandse architecten bezig hield. Die Phoenix-locaties, die grote uitbreiding van in wezen stedelijke kernen. Aan uh, de rand van Amsterdam 30.000 woningen, aan de rand van Den Haag 30.000 woningen, aan de rand van Rotterdam maar door. En dat leidde natuurlijk, uh, en zeker voor iemand die vanuit Berlijn kwam, uh, tot een wat pittige uh, pil. Ja, welke vorm van stedelijkheid hebben we het eigenlijk over? En wat zijn eigenlijk de programma's waarmee Nederland uh, in deze uh, jaren gebouwd werd? Dit leidde tot Ippenburg, Christophe gaf het al aan. Ipenburg is zo'n locatie, een van de grootste van 30.000 woningen, gebouwd in 5, 6, 7 jaar. En uh, wij moesten op uh, deze plek hier het centrum van Ippenburg ontwerpen. En verder, en dat is een lang verhaal, ga ik niet vertellen, had ieder wijk zijn eigen thema en zijn eigen architectonische richtlijn. Wat we meekregen was dit schets van Frits Palmboom, de hoofdstedenbouwkundige van Ipenburg, maar ook van Eiburg in Amsterdam. En die zei van: Eigenlijk moeten jullie een groot superblok ontwerpen. En die superblok, daar moet dan ook nog een publieke park in zitten. Dan moeten aan deze randen de winkels zijn voorzien. Hier moet je de sporthal integreren. En dan hebben we nog een paar bejaarden, die uh, wonen liever in, wezen in appartementen als in gewoongebonden huizen. En die stoppen we met z'n allen in de twee accenten, uh, die wat dat betreft het centrum moeten markeren in de Huizezee van Ippenburg. We hebben gezegd, superblok snappen we, hebben we ook al gebouwd. Uh, Piraeus is toch echt een superblok te noemen, maar die past in deze locatie ongeveer vier keer in. De grote markt van Delft met de grote kathedraal van Delft, die past inclusief het aansluitende weefsel moeiteloos hierin. Een groot plan van Frits van Dongen in Rotterdam, wat toen niet gerealiseerd was, past daar ook in. En de passen van Berlage, Amsterdam-Zuid, lange blokken, 50 meter breed, 200 meter lang, passen er ook een stuk of 5 of 6 in. Dus het leek ons een probleem van schaal. De grote superblok, die zou al verkleind moeten worden door allerlei bewegingstromen die daarheen moeten gaan. Uh, uh, die zou vervormd moeten worden gezien, de belendende structuren. Maar het is misschien ook niet zo verstandig aan één kant alle winkels te situeren... en een publieke park in een blok binnenterrein te situeren. Dus zet dat park liever aan de zijzijde en uh, doe liever uh, beroep op een architectuur... waar architectuur en park en groene ruimte uh, ja, een, eens met elkaar zijn. En wat dat betreft uh, hebben we dit plaatje laten zien van de Engelse crescents. Maar verdeel ook in Oost-West-Richting en probeer die situatie van het park zo uh, so diep mogelijk tot het gebied door te laten dringen, met een referentie van Schinkel. Erbij is een warehuis, maar eigenlijk om die uh, uh, dingen toch wel te benadrukken. En vervolgens zorg niet in wezen zeg maar, voor één plein met alle winkels, zorg voor een straat. Een winkelstraat, waar alle winkels zitten, en afgesloten blokken die... Uh, wat dat betreft ook het publiek en het privaat goed van elkaar in staat zijn te scheiden. Wederom Amsterdamseit, wederom Perlage, wederom in wezen zeg maar de Nederlandse architectuur, het Mercatorplein. En uh, doe ook niet alleen maar twee keer een hoogteaccent voor de woningen van de oudjes, maar doe het eigenlijk bij ieder blok. Ieder blok zou dus een toren moeten krijgen en wat dat betreft tot een skyline moeten leiden, zoals die inderdaad in de Italiaanse geslachtstoren, zoals in de San Gimignano te zien, een enorme verticaliteit met zich meebrengen. <coughs> San Gimignano. Dit de reeks van de analyse, dit het verhaal, en, uh, ook deze competitie konden we winnen. Niet per se tot ons verbazing, maar toch ook omdat net als en ook Frits Palmboom, een niet al te uh, zelfverliefde stedenbouwer, toch wel... Uh, uh, ...te overtuigen was van de redenering. Dit was de maquette. En dit was tot nu toe ons grootste plan... ...die we ook gebouwd hebben. Uh, met een bekroning aan de bovenkant... ...die we in Eindhoven bij de, uh, uh, bij de lichttoren van Philips uh, uh, hebben geleend... dit referentieplaatje. Dit nog een kort verhaal over woningtypes. We dachten dus meerdere woningen over meerdere lagen te maken. Dus boven die winkel één keer een woning met twee lagen... ...dan nog een woning over twee lagen... En een andere variatie, maar uiteindelijk bleek na acht jaar plangeschiedenis. Ik moet zeggen, dat moet ik misschien nog vertellen. Pireus is 1988 begonnen en 1994 opgeleverd. Vijf jaar plangeschiedenis. Dit soort plannen hebben bij ons acht tot negen jaar plangeschiedenis gehad. En dat was niet ermee te maken dat er langer gebouwd moest worden, maar dat we zoveel so VO's achter elkaar hebben gemaakt dat we uiteindelijk eerst als de nood heel erg groot was, de ontwikkelaar te overtuigen was dat hij dat moest bouwen. Uiteindelijk is het gebouwd in kortere tijd als Piraeus. De eerste blok stond er al. En, uh, in deze reeks ziet u de firma BAM. Uh, met een uh, zevental kranen in BAM groen. in deze zich het hele gebied realiseren. En dit is situatietekening. Een park die later ontwerp, ontworpen werd van Adriaan Geuze. Aan het water... Dit is de situatie van de plattegrond, de winkels, twee supermarkten en kleinere winkels aan de winkelstraat. Dit is de situatie van de uh, verdiepingen, de normale verdiepingen. Inmiddels was ons idee gesneuveld van de uh, meerlaagse woningen. Het was toch nog het idee dat die mensen die boven winkelcentra willen wonen een beetje slechte been zijn en dat die allemaal appartementen willen uh, hebben. Dus wat dat betreft is die ontsluiting eigenlijk bijna uitsluitend op galerijtypologieën gebaseerd. En dit de torens met één woning per laag rondom een absoluut geminimeerd trappenhuis. Dit de eerste gevelbeelden die nog het gevolg waren van twee woningen boven elkaar. En dit uiteindelijk het gevelbeeld wat gerealiseerd is. Dus uh, beneden winkels en dan vervolgens drie lagen met gelijkvloerse woningen. Dit in detail. Dit in materiaal. Uh, wederom Duitse baksteen, maar iets meer ten oosten van die firma die ik jullie really net liet zien. Uh, en een gepolijste betonsoort. En vervolgens iets, en dan ga ik nog eens terug, wat jullie misschien al opgevallen is aan dit soort tekeningen. Iets waar wij heel erg ons hart op hebben gezet. En dat is eigenlijk aan te wijzen in de reeks van detaileringen die ik straks laat zien. Op de begane grond... Ligt de gevel 150 mm voor deze as E? Uh, en die as E die as, die blijft op dezelfde plek, maar op de eerste verdieping uh, zit de uh, boven voorkant van de gevel 100 mm voor die as E. Op de tweede verdieping gaat die van die 100 mm naar 50 mm voor die as E. En in al die situaties blijft het cosijn en de bijbehorende doorvalbeveiliging op exact dezelfde lijn staan. En op de bovenste verdieping zit zelfs de gevel... in wezen, zeg maar, op die as -E. Of dat is deze, deze zeg maar, verdieping. Ik kijk een beetje tegen het licht. En eindigt zo in de dakrand. Kun je zeggen, wat is dat nou voor een absurd idee... van in wezen, zeg maar, je hele lol van 460 woningen... Uh, uh, en negen blokken met bijbehorende torens te winnen uit het feit hoeveel een baksteentje voor of achter in wezen zeg maar, als E ligt. Dit is wat het geworden is. Als je precies kijkt, zie je, en hier zie je het beter, die vluchtende uh, uh, gevel achter. Maar het is eigenlijk dat het raam, wat in wezen altijd op dezelfde laag blijft staan, uh, ja, steeds verder naar buiten komt, omdat de gevel achterin wijkt. Wij vonden het genoeg voor een architectuur die uit de hand van één architectenbureau komt... Uh, en ook in het licht van individualisering van de maatschappij dachten we toch iets te maken uh, of gemaakt te kunnen hebben, die een zekere stedelijkheid in deze winkelstraat uh, ja, en een zekere terughoudendheid van het individu in architectonische vorm uh, bewerkstelligt. <tacht> dit de gevel aan de park, die in dit geval nog niet aangelegd was. Dit de verschijning vanuit de plas en dit nachts als die torens verlicht zijn. Dus jullie begrijpen, we zijn gegroeid. In de hoogtijdagen van ons bureau, toen we die acht jaar aan dit Ypenburg werkten, waren we dertig man. Uh, en in de tussentijd hebben we iemand leren kennen die de uh, eerste Vlaamse bouwmeester zou worden. En uh, Bob van Reet, die bracht ons eigenlijk helemaal het begin van zijn carrière als Vlaams bouwmeester in uh, Vlaanderen binnen. En we hebben daar een gebouw gemaakt en daar wil ik jullie de volgende paar minuten iets over vertellen. En ook dit gebouw heeft te maken met ons, uh, of met mijn uh, Duitse achtergrond. En dat heeft te maken met de architect die ik eigenlijk het allermeest bewonder. Uh, van de 20e eeuw, en dat is Mies van der Rohe. Dit is een misschien wat anekdotisch plaatje. hoe de jonge architect Mies van der Rohe woont in Berlijn. Uh, in, am Karlsbad in Berlijn. Hier woonde Ludwig Mies van der Rohe op de eerste verdieping. En dit is de plattegrond hoe hij leefde. Dus hij had in wezen, zeg maar. Hij had een uh, tekenaar in dienst, die werkte hier. Hij had een bouwleidinggevende in dienst, die werkte hier. Hij had een meisje, die had hier de kamer. Hij had hier uh, zeg maar, uh, gastenverblijf. Uh, en omdat hij altijd met zijn vrienden van de ring uh, in de woonkamer ontmoette, bleef hem zelf eigenlijk niks over als mies slaapt in de bad. Uh, of dat nou echt zo gebeurd is, uh, over deze schets is in uh, wezen zeg maar, veel gezegd. Maar het was een... Uh, het was eigenlijk toch wel de toonaangevende architect van het 21ste eeuw. En waarom? Omdat hij geschoold was, klassiek geschoold was, als steenhouwer. Zijn vader had gewoon äh, Ik weet niet of het op zijn vlaamse juist zegt, maar zijn vader was gewoon een natuursteenbewerkingsbedrijf. Ik weet niet of jullie het werk van Mies de Barcelona Pavillon kennen. Maar die wijze van hoe die man met natuursteen omwist te gaan, uh, is bijna niet meer de evenaren. En hij maakte aan het begin van zijn carrière een aantal ontwerpen die uh, ja, vrij principieel de eigenschappen van een materiaal gingen uh, verhandelen. Dit is het Landhuis in Baksteen, 1924, waar hij eigenlijk zo extreem mogelijk aangeeft, en nogmaals Barcelona-pavillon in zijn huis in Kleve, hoe je eigenlijk het idee van het ommuurde ruimte. Uh, door metselwerk en de, het opkomende idee van de vloeiende ruimte, ideaal zou kunnen vormgeven door een gebouw te maken wat zo te zien bijna alleen uit baksteen bestaat. Een soortgelijk ontwerp heeft hij wat eerder gedaan over beton, het landhuis in ijzenbeton of als beton. Nog eerder heeft hij een bureaugebouw gemaakt waar hij zegt de mogelijkheden van het uh, ijzenbeton en uh, de expressie van de architectuur die zouden het gevolg moeten zijn van het niet meer dragen van de last, een soortgelijk thema waar Corbusier ook mee rondliep. En uh, uiteindelijk de meest beroemde natuurlijk, uh, het verhandelen van de eigenschappen en de reflectievermogen van glas in zijn beroemde wolkenkrabber in de Friedrichstraße. Een jonge architect, uh, klassiek geschoold, in wezen alle eigenheden kennende en aan het begin van zijn carrière nogal neoclassicistische gebouwtjes makende, die in wezen zeg maar met een opkomende uh, techniek en materialiteit van glas, van beton, van in wezen zeg maar baksteen probeert de grenzen te verleggen, terwijl hij de eigenschappen van het materiaal uh, ja, compleet beheerst en in, in wezen tot en met de verbanden van de uh, kruisingen van die desbetreffende wandstukken uh, uh, ja, ideaal weet tot uitdrukking te brengen. Dat stond ons op het oog toen we uh, in ons eerste opdracht in West-Vlaanderen verzeild geraakt zijn in een klein dorpje namens Jonkershoefen. Hier ligt hier ligt uh, uh, rechtsboven Houthulst. Een enkele kilometer verder van Houthulst is een kruising van twee Vlaamse wegen. Daar ligt het uh, dorpje Jonkershoefen. Aan de ene kant stond een postkantoor. Aan de andere kant stond de kerk en in wees, zeg maar, aan de derde kant stond de kroeg. Het zit hier ergens op zijn kop. We hebben dat uh, in een nacht- een nevelactie verkend, uh, uh, tot we op de volgende dag moesten uh, voorkomen zingen uh, om ons aan te bieden met in onze architectediensten. Zo zag het des nachts uit. Dit is de pastorie, die inmiddels als kinderdagverblijf in gebruik was, hier links. Dit is de begraafplaats rondom de kerk. En, uh, dit is de stedenbouwkundige situatie nog eens samengevat. Dus een kruising van wegen. Uh, de kroeg, de bank. Deze kwadrant mocht niet bebouwd worden, omdat die moest toegang uh, geven of die moest zicht bieden op het open landschap. En de kerk waaromheen dit volume gebleoid moest worden, wat een mini-cultureel centrum moest bevatten uh, en dit oude bouwsel moest vervangen. <coughs> het landhuis in baksteen. Het gebouw wat geen front heeft en geen achterkant. Het gebouw wat verrijkend in wezen zeg maar in de omgeving uh, zijn sporen achterlaat en zijn vingers uitlegt. En ons programma: een polyvalente zaal, een foyer een bar, een keukentje, een kinderdagverblijf en een bibliotheek. Uh, hebben we zodanig weten te smeden dat ze hopelijk op deze situatie passen. Dus hier de kerk met de begraafplaats eromheen. Die locatie waar je. Door een onderdoorgang, door de pastorie, hier naartoe kan komen. Hier zat al een kinderdagverblijf. Hier zit de basisschool. En wat dat betreft kwamen hier de kinderen via de achteruitgang eigenlijk ons toekomstige bibliotheek binnen. En in wezen zeg maar, ja, een vrij ongelukkig kabel. Wat op zich wel logisch maakt, dat je in het midden, waar alle stromen bij elkaar komen, dat foyer situeert. En aan dat foyer die verschillende uh, functionele eenheden, kinderdagverblijf, bibliotheek en de zaal situeert. De zaal zelf, en ik moet een beetje opschieten, omdat ik ben al een uur bezig ben, ga ik snel doorheen, hebben wij uh, ja, als een uh, zaal met twee podia's gezien, of, met of uh, een podium met twee zaaldelen, dus de grote zaal en de kleine zaal. Uh, dus ook daar werd het idee van de vloeiende ruimte. En dit uh, de situatie... Hoe zich dat in het voordoet, ik ga heel snel doorheen. Aanzichten, zij-aanzichten. Een eenlaagst twee tweelaags gebouw. De doorsnede. En wederom de logica. Eén materiaal bestaande in twee diktes. 49 centimeter dik of 24 centimeter dik. De 49 centimeter dikke wand in massieve vorm. En in dezelfde verschijning als massieve vorm, maar dan met een isolatielaag tussenin. De verschillende verbanden en uh, hoe die verbanden op elkaar moeten volgen. De ontmoeting van de dikke wand en de dunne wand. Ook weer daarom met de verbanden, ook hier isometrisch getekend. De ontmoeting van de dikke wand en de dikke wand om de hoek. Met de bijbehorende rollaag die het afsluit. Uh, de trappen en de vloeren van baksteen. De situering van de kozijnen exact in het midden van de wand... met exact symmetrische kozijnen. Glas exact in de middenlijn. En uh, de aanzicht van de glaslatten van deze en van deze kant identiek. De deur. De uh, overgang van binnen naar buiten. En de plaatsing van wederom de kozijnen in het midden. De dakrand. Daar hebben we lang over gedaan om die zo dun mogelijk te krijgen. Uh, de daksituatie op de eerste verdieping. De hoeksituatie van de paai. Jullie zien in principe de legpatroon van de bakstenen er doorheen. En vervolgens is in dit gebouw, dit kleine gebouwtje... ...driekwart zoveel bakstenen vermetseld als in Piraeus. Dat heeft daarmee te maken omdat ze allemaal massief zijn, die muren. En ook heel lang. Situatie naar de hoofdingang. Situatie rechtsom lopen. De backstage, zou je zeggen, van de zaal. Na de hoofdingang, de toren van de schoorsteen of de open haard. Zo doet zich aan die hoofdingang open. Hier is die hoofdingang, dat is de toren van de open haard. Situatie, naar de kerk toe. Er, naar de school toe, sorry. De open haard. De hoge toneeltoren en het uitzicht op de kerktoren. Het toneel. De grote zaal. Wederom het toneel en de toegang tot de ropen op de eerste verdieping. En de situatie van de grote zaal over het toneel heen naar het foyer kijkende. Dat was Jonkershoeven. Dus een heel ander ding ten opzichte van de 460 woningen en 25.000 vierkante meter voorzieningen in Ippenburg. En vervolgens werden onze gebouwen weer hoger. En dan zijn we weer terug in Nederland. Uh, en ook daar weer Hans Kolhoff. Uh, uh, Hans Kollof had uh, twee weken voordat wij voor de selectie in Den Haag moesten optreden, de twee ministeries in Den Haag uh, gewonnen als architect. En ik heb met Hans in 1988 deze competitie gedaan uh, voor Barcelona. Barcelona uh, in de Diagonaal, waar we uh, een model hadden ontwikkeld, die uh, morfologisch gezien het middenhoud tussen een blok, van twee lagen hoog en torens die voortkomen uit het basement. En deze torens zijn uh, door de diagonale en door de vervorming van een Barcelona-raster vervormd tot expressieve, zeg maar schijnhoekige torens. Zoals het uh, Chrysler Building in New York. En dit model heeft later in ons beide œuvres ingang gevonden. Dit is de masterplan van Alexanderplatz van Hans Kolloff. En dit uh, hebben jullie al eerder lang zien komen, ons uh, klein planetje in Ipenburg. Maar uh, in dit geval waren even geen hybride vormen gewenst. Half toren, half blok. In dit geval wilde men eigenlijk huizen maken. Uh, huizen naast elkaar, hoge huizen en lage huizen. Uh, dit is een voorbeeld van New York uh, uit uh, 1930. Waar je eigenlijk zou kunnen zeggen, die bijna Nederlandse uh, bouwtype, die is aan het begin van het wolkenkrabber eigenlijk uh, alleen maar in verticale zin verlengd. En dit was het beeld, de locatie hier. Dus, een locatie wat uit meerdere perselen moest beslaan, die weliswaar groter zijn als die kleinschalige percelen van Den Haag, maar die ook wel grote huizen moesten bevatten. En dan doe ik weer een excursie naar Berlijn. Dit uh, is het Berlijn uh, in wat de Duitsers als een Schwarzplan noemen, of een Figure Ground Drawing van 1945, van vor de Verwusting. Dit is de Friedrichstadt met de Friedrichstraße, uh, opgericht door de Koning Friedrich. En dit is de bebouwingsdichtheid van 1945 en dit is de bebouwingsdichtheid van al 2010. In de tussentijd was er nog een periode in die kaart heb ik niet laten zien, waar hier bijna helemaal niks stond, omdat uh, de stad uh, behoorlijk was gebombardeerd en vernietigd. En uh, dit was uh, de eigendomssituatie. Dus vroeger zag je. Allemaal kleine kabels waar die panden opstonden met een voorhuis, een zijvleugel en een achterhuis. En dit was de eigendomsituatie na de val van de muur, waar dus uh, echt bijna hele bouwblokken plotseling het eigendom waren van één eigenaar. En de vraag was hoe moet je nou met deze percellieringsstructuur en deze eigendomsituatie die Berlijnse stad weer opbouwen met dat wederom kritische denkbeeld of dat denkbeeld van de kritische reconstructie. Er zijn wat geloofwaardigere vormen, zoals deze van Hans Koloff en collega's in de Blok 208, zoals die heet, waar eigenlijk ieder, ieder huis bevat een functionele entiteit. Het staat weliswaar niet op een eigen locatie, omdat ook hier was alles in deze eigendom van één ontwikkelaar. Maar is tenminste één geloofwaardige huiseenheid, terwijl collega's als Aldo Rossi helemaal uit hun dak gingen met uh, blokken die uh, dezelfde dezelfde plattegrondstructuur hadden. Dus één kantorenstructuur, dezelfde verdiepingshoogte, die hier overal doorliep, her en der nog een, een hotelletje tussen, die die met architectonische middelen gedrag heeft klein te krijgen. Dus de vraag, percelering, kritische reconstructie, schaalvergroting, functionele vergroting, en hoe ga je hiermee om in dat Den Haag van uh, uh, het begin van de 21e eeuw? En hoe maak je een toren? Praak ik nog steeds zo vreselijk? Ik eens, is dat op de een of andere wijze te verhelpen? Of, uh, die micro proberen? Ja, ja, dan proberen we het maar zo. Haal ik het ding af? Hoppa, ik ben een beetje te veel. Dit was uh, toen net een krantenartikel met alle gebouwen in Nederland die, boden, uh, die hoger waren of om en bij 100 meter zijn. In Nederland mag je niet hoger bouwen dan 150 meter, want anders kreeg je ruzie met Schiphol en de vliegtuigen, die in wezen zeg maar, eigenlijk van alle richtingen Schiphol aanvliegen. En het toenmalig hoogste gebouw was uh, de Nationale Nederlander met 150 meter. Ons, een van onze krantenschrijvers, Bernard Hulsman, uh, had een artikel geschreven. Hoe maak je nou een wolkenkrabber. Je hebt daar platweg gezegd twee mogelijkheden: je maakt een uh, Mies van der Rohe-achtige platte doos, of je maakt een neogotische kerk. En uh, dat vonden we eigenlijk niet zo'n hulpzame uh, discussie. En wat dat betreft uh, hebben we toch uh, ons heilig gezocht en wederom gevonden in de wat uh, academische literatuur. En dit is het proefschrift uh, van een dame die heet Carol Willis. En uh, die heeft uh, in deze proefschrift getiteld Form follows finance. Uh, uh, de ontwikkelingsgeschiedenis van de wolkenkrabben in New York en in Chicago naast elkaar gezet. En in Chicago gingen ze in eerste instantie uh, vrij uh, kubisch, zou je kunnen zeggen, de hoogte in. In New York was dat zoning law vrij snel bedacht om meer licht uh, op straat te krijgen. Uh, en er staan allerlei wetenswaardigheden in dit boek, waaronder de, de vergelijking van de rookery, die toen de tijd uh, deze uh, uh, zeg maar atrium-typologie had, omdat toen de tijd werd nog met de gaslataan uh, of met uh, gaslicht in wezen de kantoren verlicht, en op het moment dat de elektriciteit of met name neon is uitgevonden, de Sears Tower, in dezelfde, in dezelfde zeg maar, schaal als de Rookery getekend, die ook richting 300 meter de hoogte in kan. Uh, dus we hebben wat dat betreft even kort gekeken, van wat is inderdaad in wezen de ontstaansgeschiedenis van Walker-Crabbers. Je hebt het in wezen, zeg maar, Flatiron Building 1902. En dan gaat wat dat betreft inderdaad de neogotische stilistiek uh, eigenlijk een tijdje door tot uh, 1930 Raymond Hood, ook de architect van het Rockefeller Center, uh, uh, uh, toch wat modernere invloeden in deze uh, setback typologie, uh, wolkenkrabber typologie uh, ingang laat vinden. En dan is lang niks. Tussen 1931 en 1950 is alleen één wolkenkrabber in New York gebouwd en dat is het Rockefeller Center. Omdat, uh, in, daar was namelijk een crisis. Zeg maar, van 1930 tot 1950 was die kapitalisme zodanig op de grond... dat eigenlijk ook die vernaculis of kapitalisme, zoals ze heet in de taal van Carol Willis, niet gebouwd werden. En toen was het modernisme natuurlijk volop aan, aan in zwang, was het glas ook uh, gekomen... en werden ook die dikke platte gronden, uh, ondanks het feit dat in wezen die gebouwen steeds hoger werden... werden ze steeds lijviger, omdat die logica van uh, de Tower. Ook hier zijn ingang deed in het organiseren van kantoorverdiepingen. Uh, Rockefeller Center had dat nog niet, die was smal en slank en iedere keer als een liftbatterie kon ophouden, ging die weer één setback maken, dus hier was vormvoll als finance wel een soort van letterlijke relatie en uh, wat dat betreft natuurlijk ook geschuld aan de setback typologie. Dus zo één wilde we maken, zo'n toren die uh, eigenlijk relatief logisch in elkaar zit en die wat dat betreft uh, ook beroep doet op die setback-typologie, maar niet zo schijnhoekig is als de twee torens van Hans Koloff, die we later de Dikke Bertha's hebben genoemd. Nog een ander ding wetenswaardig uit het boek van uh, Carol Willis. En dat is wat gebeurt eigenlijk op het moment dat je de hoogte inbouwt. En dat zijn de kosten. Je hebt dus acht verdiepingen, vijftien verdiepingen, 22 verdiepingen tot en met 75 verdiepingen. En dit zijn de funderingen, dit is het staalwerk, dit is het betonwerk, dit is in wezen enzovoort, enzovoort. En als je ziet alles wordt duurder. En dat is ook logisch, omdat in wezen maar, je moet het wat dat betreft uh, steeds meer in de hoogte schouwen. Maar toch is een interessante uh, tabel. Dat is in wezen maar, totaal investering per vierkante meter. En dat is. Uh, bij acht verdiepingen 43.000 enzovoort enzovoort en dat heeft een soort van ideale punt op 63 verdiepingen en dan wordt het weer duurder en dat ligt eigenlijk eraan en daarom maakt een wogenkrabber misschien in Amerika meer zin als in Europa omdat de landkosten die zijn altijd hetzelfde terwijl wij in Nederland het residuele grondwaardebepaling hebben en dat betekent je betaalt voor ieder vierkante meter die je maakt betaal je gewoon een aandelig bedrag voor de grondkosten. En daarom zien ze daar ook zo zielig uit, die wolkenkrabbers. Ze zijn in principe, uh, wat dat betreft, duurder om te bouwen. De bovenste verdieping kost misschien 200 euro meer huur... als in wezen zeg maar, die op de eerste verdieping, maar dat is zo'n beetje het spectrum. En uh, vervolgens wordt natuurlijk met deze duurdere manier van bouwen gekeken... Ja, hoe kan ik dat nog enigszins kostengunstig voor elkaar krijgen... En dan wordt beknabbeld op de daglichttoetreding. Ik heb hier een tijdje een pieter gehad in Rotterdam. En als ik hier op mijn bankje zat, op vijf meter afstand van dit raam. En dan zag ik er niks meer van die Rotterdamse skyline op, de 100, op 100 meter hoogte. Onzin, zeiden we. En vervolgens moet ieder woning een buitenruimte hebben. Ik weet niet of iemand van jullie al ooit op een buitenruimte in 100 meter hoogte in Hollandse omgeving is geweest. Maar ik heb mijn barbecue set wat ik hier af en toe heb gedracht op te bouwen... herhaaldelijk s'avonds in onderdelen weer bij elkaar moeten kluiven. ...omdat de wind ging dat ding dwars over de logia verplaatsen. Dus ook dat leek ons onzin. En uh, op de andere kant een, een, een transparantie zoals meneer Gerald E. Heinz... ...dat in zijn foto van Newton in wezen laat zien... ...is natuurlijk ook een beetje schrikwekkend. Dus we hebben eigenlijk gezegd, maak veel glas. Maak veel glas, wat, wat dat betreft de uitzicht inkadert en uh, vindt het midden tussen een helemaal opgeloste wand en een wand met een klein uh, schietgat. En dan hebben we in eerste instantie beroep gedaan op de oeroom van de wolkenkrabberraam, namelijk het Nederlands schijfraam, wat ook in de eerste jaren van de, ne uh, van de uh, Amerikaanse wolkenkrabbers het ideale raam was, omdat dan kun je namelijk goed het drukverschil uh, uh, definiëren. Dat is het niet geworden in de uitgevoerde, uh, dit was de architectenselectie, achter de twee torens van Hans Kollhoff, die groene, uh, die dachten wij te kunnen maken, dat uh, de situatie in de skyline van Den Haag. En uh, dit, uh, de beëindiging van de architectenselectie, het plaatje waar Mr. Rockefeller zich van zijn adviseurs laat vertellen wat meneer Hoed heeft uh, bedacht voor zijn Rockefeller Center, leek ons een goede afsluiting van de architectenselectie. En we zijn dus inderdaad de architect van dit gebouw gebleven. En ook hier weer acht jaar. Acht jaar, waar die oorspronkelijke ontwerp, die we hadden, in allerlei varianten, met allerlei logica's, met allerlei ambtenaren, en allerlei opdrachtgevers, in wezen, zeg maar, uiteindelijk uh, zijn vorm moest krijgen. Dit is hem uiteindelijk geworden. En ook uh, okay, hij onderverdeeld in verschillende soorten van ramen, dus de onderste verdiepingen, waarvan men zegt, tot en met 30 meter richt zich jouw blik nog ongeveer op straat. Daar zeiden we, willen we eigenlijk Franse balkons toepassen. Daarboven leek ons een wat panoramische horizontaal raam als het Chicago Bay-window eerder op zijn plaats. En daarboven wilden we in plaats van die buitenruimtes ergens toepassen, zoals je dat uh, in de Monettnack-building ziet. En ons inzien is het ook een citaat is aan woonarchitectuur uh, en zij het wel in hoogbouw. Dit is het definitieve volume geworden. Dit een tussenstand in baksteen, je ziet die verschillende soorten ramen, dat heeft zich later ook nog veranderd. De blind uh, van een, een, een granietsoort. En vervolgens een idee, ik ga hier niet al te diep van in, van hoe bind je die verschillende soorten ramen door een duidelijke structuur, zoals dat peré duidelijk kon. En ook hier weer een beëindiging, niet neogotisch, maar toch zodanig dat je ziet een, uh, Hoogbouw is iets anders dan de laatste verdieping ophouden en artica maken. En daarboven de pijperij van de luchtbehandeling zien. Uh, met het beroep op de dynamiek van in het Schielehuis in Hamburg. Hebben we dit gebouw gedrag te beëindigen aan de bovenkant. Dit zijn renderings. Dit de twee dikke bertha's van Hans Koloff, En dit wezen zeg maar onze uh, zeg maar woontoren. Hij is 125 meter hoog. Uh, ...heeft een atrium met een kantoorgebouw eromheen. Platte grond, begane grond. De derde tot en met vijfde verdieping zie je dat kantoorgebouw... ...om dat atrium en enkelzijdige woningen... ...sociale woningbouw tot en met de vijfde verdieping. Tot en met de achtste verdieping eigenlijk nog sociale woningbouw. En dan de wat in Nederland vrije sectorwoningen... Uh, ...van de 23 e tot de 26 e verdieping... Dit uh, de gevel in de zij-aanzicht, frontaanzichten, doorsneden door het atrium. En hoe maak je die dan? Ik liet die verhalen van Peret zien, ik liet die verticale raampartijen zien. Maar uh, het was een situatie waar eigenlijk geen bouwlocatie was. Uh, er reed ieder vijf minuten op de begane grond een tram langs op drie meter afstand... En uh, één ding was relatief vroeg, uh, duidelijk, dit gebouw kon niet klassiek gemetseld worden. Dus het werd beroep op een uh, prefabricagesysteem, trouwens van een Belgische firma, Lofeld. En uh, wat we probeerden te vermijden, wil ik aan dat detail laten zien, namelijk de beruchte kitnade van de prefab. Dus wat dat betreft zijn die elementen, dit is het element van de ondergelegen verdieping en dit is het element... Wat er overheen hangt, zodanig gedetailleerd dat je nooit in de directe aanzicht een naad ziet. De naad zit altijd in de neggen. En dan in dit geval het is het sandwich element bij de niet dragende gevels. En bij de wel dragende gevels is de binnensbouwblad gewoon dieper. Uh, gelijk in de horizontale detail. Dus uh, het ene element grijpt over dat andere element heen en is verbijzonderd. Door uh, natuursteen die in de kist is gelegd. En datzelfde bij de dragende muur. Oeps. Hij doet het niet meer. Wil hij niet? Heb ik de accu opgemaakt? Hij doet helemaal niks meer. <laughs> Oeps. Dit was te ver. Uh, even kijken. Daar is mijn muis. <coughs> en dit is dan, als die het doet, nee. Dit is dan de wijze hoe je in Nederland zoiets bouwt. Dit filmpje gaat over vier dagen in het productieproces van de aannemer. Ik zou jullie niet alle vier dagen zien. Laten zien, dat duurt te lang. Uh, maar in vier dagen is een verdieping gebouwd. Uh, die dingen met die groene binnenkant die noemen we in Nederland tunnelkist. Uh, en uh, Die wordt in eerste instantie van de uh, ondergelegen laag uh, gelost... En op het moment dat die dan hier weer in stelling wordt gebracht, dan kan, die andere laag, dan kan die onderste laag dichtgelegd worden, met die betonnen elementen die ik jullie net in detail liet zien. Vervolgens onderwapening en vervolgens installaties en vervolgens bovenwapening. En vervolgens ontstaan, en daar ziet u zo'n zo zo muurding binnenkomen, ontstaan de wapeningen van de wanden nog zonder tunnelkist. Dat is hier beneden allemaal geschreven. En op het moment als al deze acties in wezen, zeg maar, de, de klimstijger komt achteraan, als die acties in wezen zeg maar, uh, achter de hand zijn, dan uh, wordt uiteindelijk uh, ja, weer een verdieping verder datzelfde verhaal herhaald. Het duurt dus vier dagen. In vier dagen één verdieping. Uh, Iedere keer vrachtwagens direct op afroep laten komen, omdat anders beneden die tram stil blijft staan. En wat ons betreft echt een indrukwekkend, staaltje ingenieursvernuft. Dat is wat Nederlandse aannemers echt kunnen. En wat dat betreft natuurlijk een heel erg groot verschil ten opzichte van de wijze van hoe we in Jonkershoeven ons klein dorpshuisje hebben gemetseld. Ik ga even door, zo ziet het gebouw dan uiteindelijk eruit. Oeps, en dit de aanzicht over alle verdiepingen, de taal van een dakterras. En vervolgens in wezen projecten die ik niet verder toelicht, waar we inmiddels in Vlaanderen mee gaan zijn, het Valkonplein in Antwerpen, waar binnenkort het zogeheten c blok gebouwd wordt, van de hand van ons bureau. En net een competitie is gewonnen waar Caruso en John samen met andere Belgische uh, collega's in wezen zeg maar, de L-blok mag doen. En wij ook weerom meedoen met deze randbebouwing. Dat wederom, je zou kunnen zeggen, Berlijn, kritische reconstructie, schaal, percellering. Heeft ook zijn ingang in een ander plan van ons in Gent, waar we uh, in de tondelier zo is het, op de gasmetersite in wezen zeg maar, ook een uh, zekere. Enkele honderdtal woningen bouwen. En ons laatste zeg maar wapenfeit in Vlaanderen is het dorpshuis enkele kilometers verder van Jonkershoeven. Waar we een klein dorpszaaltje hebben gebouwd. Die als het goed is in het volgende Vlaamse jaarboek uh, uh, verschijnt. En die ik jullie nog even heel snel in plattegrond in doorsneden en in enkele foto's wil laten zien. En hiermee zou ik willen eindigen. Dank jullie wel. Dank Christian. Um, ja, we blijven altijd zo hier staan. Dat, is, dat hoort bij het cabaret een beetje. Um, nu, er zijn wij in de, de lezingen een paar dingen zeer sterk op. Uh, het is natuurlijk heel duidelijk dat je gevormd bent door Berlijn in de jaren tachtig. Mm -hmm. ja. uh, een periode die ik mezelf ook heel goed kan herinneren, al was ik niet in Berlijn, maar in Nederland. Mm -hmm. um, vervolgens uh, ben je eigenlijk, zoals je het zelf zegt, uh, misschien niet helemaal in eerste instantie uh, uit een enorme keuze verzeild geraakt in Nederland. Uh, het is eigenlijk... Uh, je hebt het niet verder toegelicht, maar het was gewoon toch een beetje toeval dat jullie gewoon een grote opdracht hadden daar. Voor mij is eigenlijk de vraag: lijkt me interessant, Jij praat over een vrij lange periode nu. We gaan over 25 jaar, dat is altijd een beetje schrikken. als in zekere zin gaat het dan ook heel sterk over hoe eigenlijk dat opereren in twee culturen twee architecturale culturen. Uh, zeg maar, je denken vormt. Um, kun je daar iets over zeggen? Ik, doe, ik moest er wel een paar momenten van. van ik dacht van: ja, dat is nu eigenlijk uh, toch interessant, want uh, je geeft een korte, beknopte karakterisering uh, van Nederland. Mm -hmm. Dus met andere woorden, bijvoorbeeld het ontbreken van de 19e eeuw. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Het feit dat dus dat land zo laat ontwikkelt... dat er eigenlijk geen 19e eeuwse steden zijn. Mm -hmm. Dat, dat zei je zo niet, maar dat is, ja. dat is wel onderdeel van die kaart. Uh, als ik even zo uh, heel erg potweg mag karakteriseren... waar, waar zijn, je, zijn je fascinaties? Dan is dat wel een vorm van metropolitanisme. Mm -hmm. ja? Je zou kunnen zeggen dat metropolitanisme is misschien gevormd door Berlijn... maar ik ben nu aan het interpreteren en eigenlijk uh, is dat een, lijkt me interessant... Hoe, hoe denk je daar zelf over... Ook van hoe, vormt, hoe vormen twee architecturale culturen zeg maar, jou als ontwerper en als denker, als intellectueel? Ja, het, ene, het ene is de vraag natuurlijk van waar kom je vandaan? En, en, uh, ik kom qua oorsprong uit München. En in München hebben ze uh, direct na de Tweede Wereldoorlog besloten, ze bouwen die stad gewoon weer op... Mm -hmm. En ze hebben ze relatief snel weer opgebouwd, ze hebben ze wel enigszins aangepast. Maar uh, tot ik in Berlijn aankwam als 18, 20-jarige student, heb ik nog nooit iets over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog gehoord. En als ik dan in Berlijn, in dat Berlijn van de Muur, en daarom begon ik met dat uh, filmfragmentje van Himmel over, over Berlijn, dan voel ik eerst even heel erg eenzaam. En uh, toen de tijd woonde, dacht ik, anderhalf miljoen of bijna twee miljoen mensen in West-Berlijn. En uh, inmiddels zijn het drieënhalf of vier miljoen, maar de stad is gebouwd voor zeven miljoen. En dat is, uh, dat, is een, een, dat is een metropolitane schaal, maar waar wel, wel de vulling ontbrak. Mm -hmm. Dus er was eigenlijk veel te weinig mensen voor, die, voor dat, uh, voor dat uh, kader ja. wat de stad aanbiedde. En dat was omdat het West-Berlijn was en omdat je niet in dienst moest als je naar West-Berlijn ging enzovoort. Het was het aantrekkingskracht van allerlei mensen die om allerlei verschillende redenen niet in die heile wereld van München of elders en wezen zijn verder wilden gaan. En dat was gewoon een heel erg leuke situatie, een leerzame situatie als je daar als student wat dat betreft die stad ziet. Daarnaast is die stad natuurlijk een een hele, uh, ja, hele verzameling van alle architectuurvormen van hoge aard en wezen zeg maar, uh, die je daar kan aantreffen. Ik heb op een gegeven moment in mijn eigen inauguratie gezegd van ik ben een Berliner, maar eigenlijk ben ik geen Berlijner. Eigenlijk zijn Berlijners, uh, ja, met name die een beetje uh, heimatlozen. <lacht> en, en met dat, uh, dat heimatloosheid ben ik eigenlijk ook uh, in Nederland terechtgekomen. Wat dat betreft in eerste instantie ook er aangetrokken van Rotterdam. Als van de uh, beschouwelijke uh, zeg maar, stedenbouwkundige cultuur van Amsterdam. Ja. En ook vervolgens heb je natuurlijk je eigen persoonlijke ontwikkeling met kinderen krijgen enzovoort, enzovoort. Maar uh, ik, ik, ik, zou niet, ik zou wel zeggen van in wezen je moet in een stad opgroeien. Maar het is wel inderdaad ook, ook de gewaarwording dat een stad ook een, uh, een netwerk van verschillende identiteiten is. Dat ook in Berlijn verschillende wijken zijn en verschillende culturen zijn. En dat je. Dat beleven van de stad, wat we nu altijd met de beruchte term gentrification en de veranderingen enzovoort de wees, uh, uh, kenmerken, een sociaal uitermate ingewikkeld uh, uh, verhaal is. En, uh, uh, dat dekt niet jouw vraag, maar dat maakt het voor mij wat moeilijk om um te zeggen: van daar is ergens een, een, een ideale stedenbouwkundige of stedelijke omstandigheid waarbinnen je denkt uh, uh, te moeten opereren of te willen opereren. Dus ik ben altijd heimatloos gebleven. En altijd als ik te lang op dezelfde plek was, dan had ik altijd het gevoel dat ik moest weer weg En om dan de brug te slaan naar je tweede deel van de vraag, van, uh, hoe hebben jouw culturen, uh, of hoe hebben die verschillende culturen jou beïnvloed? Ik probeer toch een, een opgave, zo verscheiden als ze is, zo so seriematig als ze is in Nederland, zo so misschien individueel als ze is in Vlaanderen, zeker als je zo'n so kleine Dorpshuisheft zo daar niet äh, analyseren tot je ergens een punt hebt waar je met een Konzept op aan kan haken en waar je een mogelijk salve concept kan proberen architectonisch uit te formuleeren. En dan is het eigenlijk relatief, dat zijn wel verschillen tussen de culturen. Maar dan is het niet zo van in Nederland kun je altijd wolkenkrabbers bouwen in, in Vlaanderen altijd mooie dorpshuisjes. Ja, nu zeg je iets, hè, want ik, ik, uiteindelijk gaat deze serie gaat over architectuurcultuur ja? of architectonische cultuur. Dat is het concept van, denk ik, deze serie en misschien ook de tentons in Pastitio. Dus zeg maar, het onderzoeken van wat is dat nu, uh, een dialoog van, uh, van, van architecten, maar ook de poging om architectuur in te zetten om toch iets gemeenschappelijks te ja. formuleren. Nu, uh, ik ben zelf bezig uh, met de publicatie die al aansprak. Uh, en als ik nu kijk naar het uh, ontwerp van uh, architecten in Vlaanderen die ik zelf erg goed vind, dan zie je dat eigenlijk uh, daar een omgekeerde beweging is. Hè? Ik noem mm -hmm. het de style for the job, dat heb ik niet zelf bedacht, dat heeft James Gunn bedacht. Mm -hmm. uh, je ziet dat uh, architecten als Noa of... Uh, 51 um, en 4e, om even het vee te nemen, gewoon oh, echt heel, heel, heel disparate uh, talen eigenlijk hanteren uh -huh. voor uh, gebouwen die een verschillende schaal hebben. Uh, en dat is, um, ja, bij, bij jou zie ik eigenlijk een, een, on, een omgekeerde beweging. Uh -huh. ja? dat, dat is in eerste instantie vaststelling, dus je plaatst je eigenlijk in een soort uh, uh, traditie van bijvoorbeeld iemand als Auguste Perret, uh -huh. En uh, natuurlijk weet ik niet of het nu waar is wat je zegt, uh, dat het dan uh, om het eeuw is waar je werkt. Want, kijk, die Nederlandse grootschalige bouwopgaves lenen zich natuurlijk veel eerder voor het ontwikkelen van zo'n ontwerptaal. Ja, ja? ik bedoel, zoiets ja. als Ippenburg is gewoon in, in, in Vlaanderen, uh, bij mijn weten, uh, gewoon niet gebouwd. Oh. Uh, ik zie iemand in de achterste rij uh, de hele tijd heel uh, opgewonden met een arm omhoog. Dus ik vermoed dat er een vraag is. Oh nee! Um, ja, dan wil ik toch even de, uh, dat als aanleiding nemen om uh, te kijken of er vragen zijn. We zien hier gewoon een, een, architect, een architectuur... Uh, Praktijk en ook een soort uh, ontwikkeling die uh, voor Vlaanderen natuurlijk heel. Ja, die situatie heb je toch eigenlijk zelden. Um, dus misschien is er ook enige, enige um, verrassing of uh, zelfs. Misschien een soort vorm van Ja. Zijn het een dure, dure gebouw? Nee, dat, dat, is, dat zie je. Ja, ik moet zeggen, we, we hebben natuurlijk altijd gedacht budgetten of uh, grenzen te verleggen. En waren wat dat betreft ook in de Pereus tijd uh, nou juist bewust bezig... Uh, uh, om de grenzen van de sociale woning. Ja, jullie maar nou. echt beroemd, berucht ja. onder de Amsterdamse opdracht. Ja, ja, ja. ja nee, dat is ook zo. Nee, maar wat dat betreft, ik probeer alleen maar te zeggen... ...dat is niet een, een conditie die je van tevoren krijgt. Dat is meer een kwestie. En dat moet ik wel de, de, de, de Nederlanders dan ook wel weer ten goede houden. Ze geven je relatief snel inzicht in de opbouw van de kostenstructuur. En je mag aan de, deze knoppen ook draaien. En dan heb je met gebouwen als Piraeus en uh, De Kroon, ...dan heb je altijd de macht van een grote getal. Dus als je een detailering zo op het scherp weet te krijgen, dat je met weinig handelingen, waarmee die wolkenkrabber gebouwd is, toch wel het beste zeg maar, materiaal kan toepassen, dan krijg je dat toegang. En terwijl in Vlaanderen, is het een beetje zo op zijn Duits, euh, je, zeg maar, de, licht, de architect doet zijn kostencontrole en die wordt in ieder fase 20 procent hoger. En, uh, uh, en uiteindelijk moet je zien van wat je daarvoor betaalt, tot en met de Elbphilharmonie die van 70 naar 700 miljoen gaat. Maar, maar uh, dat is eerder zo in Vlaanderen, dus ons, ons dropshuis in Jonkershoeven was ook berucht voor 300% budgetoverschrijding. Ja. Maar we hadden een dappere burgemeester die dat gewoon toch wilde. Dan heb je ook wat. Ja. Hij is ook herverkozen, dan was hij heel blij. <laughs> ja goed, maar West-Vlaanderen is dan toch nog het enige stukje van de wereld... waar, uh, de, waar dingen vrij, vrij, politiek althans, toch nog redelijk uh, stabiel lijken op dit moment. Uh, vragen? ja. Dan moet je wel zeggen Belgische steden, want de 19e steden ja, zijn natuurlijk toch echte Belgische steden. Leopold, zeg maar. Ja, dat is uh, wat dat betreft, jullie hebben die verwoestingen van die Tweede Wereldoorlog niet gehad. En dat, wat dat betreft is het, is het wat dat betreft... Moeilijk vergelijkbaar. In, in, in, ook in Berlijn is het ook niet allemaal wietskazerne. Daar is het natuurlijk ook daarna uh, gereformeerde woningbouw... en allerlei, allerlei verschillende nuances. Ik moet zeggen, we, en dat is misschien ook een beetje de vraag... Van, wat doen we eigenlijk in wezen op onze leerstoel in Wording in, in, in Eindhoven? We proberen dat, uh, uh, zeg maar, dat boek van de geschiedenis van de stedenbouw... of, of de, dat spectrum maar nog eens te verkennen... En we weten inmiddels relatief veel inderdaad van Amsterdam en van Nederlandse voorbeelden, ook van uh, Duitse voorbeelden. Maar uh, we zijn recent pas begonnen Gent bijvoorbeeld maar eens op te tekenen en te analyseren. En het is toch iedere keer, ieder stad heeft zijn eigenheden, hoe het zich verhoudt ten opzichte van het water, hoe het zich verhoudt ten opzichte van de topografie en wanneer wel of niet een of andere vorst, een as of een ringweg of een raster of wat dan ook ingelegd heeft en, uh, ik moet zeggen, het, het meest ongescheidelijk is dat hier gewoon dingen in orde zijn. Maar dat ze ook uh, behoorlijk uh, onplanmatig, een beetje anarchistisch... Uh, uh, op zijn is, in wezen zijn, maar tot staat zijn gekomen. En uh, ook, uh, ook wat dat betreft niet die, die, die homogeniteit kennen die Berlijn in het 19e eeuw had. Waar natuurlijk wel grote huizen zijn met Mietskazen enzovoort zijn gebouwd. Het is een kwestie van ontdekking, maar het is ook een kwestie van... Uh, dat, dat, dat die bouwsteen, die stadsbouwsteen, die schaal van het huis, dat dat bij, uh, bij jullie nog op een, op, een, op een wat tastbaardere, kleinschaligere wijze is. Even van de singles in wezen... zeg maar, in dit soort dingen voorgelaten. Waardoor eigenlijk dit soort grootstedelijk. Dat foto van, uh, van, uh, van New York uit de jaren dertig, dat had gewoon echt een of andere Belgische stad kunnen zijn die nog wat verder in wezen zeg maar, de hoogte in had gewild. Dus die. Uh, Vormvolle finance en in wezen de locatie en de kabelbetrokkenheid. Dat is toch wat, uh, wat. wat. ja, toch wel in veel steden tot wat meer pluriformiteit uh, leidt. Waar ik dan ook weer pijn in mijn bike heb. als shoot shooters en anderen dat proberen. in wezen zeg maar, als beeld te exporteren. Maar ik heb het gevoel wat dat betreft. zit de stad vrij. vrij gezond in elkaar. En. Uh, ja, zijn we, zijn we dan aan het ontdekken? Een andere vraag is natuurlijk wel dat we in Nederland door die traditie van land winnen, dijken bouwen... Lelystad bouwen, Almere bouwen. We hebben deze, deze uh, ingenieurs land <laughs> Tot en met de wezen, zeg maar, geen koning... maar gewoon uh, uh, de gezamenlijke de gevecht, gezamenlijk gevecht tegen het water. En dat is heel Nederland bijzonder, zeg maar. Dat, dat uh, kunnen uitrollen van hectaregewijze. Zeg maar, een stukje stad. En dat, dat is ook in een zekere zin eigenlijk niet mogelijk. Maar dat brengt die absurde schaal met zich mee. Ik bedoel, in Duitsland zouden ze mij ook nooit een opdracht geven... voor 500 woningen uit één architectenhand. En met de wezen zeg maar één taal. Dus wat dat betreft, dat is in Nederland. En dat, dat grijpen wij dan in een zekere zin aan als kans. Zeg maar, veel, veelvoudig hetzelfde programma. En daar proberen ze van architectonische identiteit aan te koppelen. Is dat een beetje antwoord op je vraag? Dus het is enerzijds de, de, de, de gegroeide, de natuurlijke stad... waar je zou kunnen zeggen Vlaanderen... en anderzijds de planmatige stad... waar uh, ja, Amsterdamse Grachtengordel natuurlijk uh, ook een schoolvoorbeeld is... maar uh, dat gaat natuurlijk tot Cornelis van Eesteren en meer en alles andere. Daar zitten overal kwaliteiten in... waarvan ik denk dat je die niet met alleen maar kritisch reconstructie, uh, reconstructiegedrag in wezen zeg maar, moet niet doen... Maar er is wel wat gebeurd. Ja, daar zit natuurlijk misschien op een, op een conceptueel niveau ook nog iets onder wat zeg maar, over de traditie van, de, van het neo-rationalisme mm. gaat. Als je kijkt, zeg de modellen, stadsmodellen die Rossi, maar ook Ongers in hun hoofd hebben. Mm. Uh, is dat Berlijn en misschien zeg maar, ja, toch ook de 19e eeuwse Italiaanse grote stad, mm. Milaan. Mm. Uh, en dat zijn natuurlijk wel allemaal mm. steden die eigenlijk een hoge mate van uniformiteit hebben. Uh, waarvan je zou kunnen zeggen, uh, ja, eigenlijk de, de, de koopmanssteden, uh -huh. ja, ook in de 19e eeuw, vrijwel, die, vrijwel nooit die un, un, uniformiteit die hebben. Dus uh -huh. zeg maar, uh, 19e eeuw Brussel, om even uh, zeg maar de Belgische stilbouw te nemen, ziet er toch anders uit. Uh -huh. uh, al is eigenlijk het basisingrediënt van blok. Op het eerste gezicht hetzelfde, maar bijvoorbeeld de, de, de, de, de, de invulling is natuurlijk anders. En Keulen is ook al anders. Dus met andere woorden, waar, waar je wel een discussie over kan hebben... ...is hoe flexibel moet dat model van die stad niet eigenlijk ontwikkeld worden. Ook binnen uh, zeg maar, het model van de Europese stad. Ik denk dat is misschien ook een onderdeel van jouw vraag, lijkt mij. En, uh, ja goed, het, je hebt die vraag niet aan mij gesteld, maar dat is, uh, het is ook een gesprek... Geen model, uh, Dat inderdaad natuurlijk zeg maar, uh, België is natuurlijk blijft natuurlijk altijd een heel interessant fenomeen waar zowel de noord-europese Koopmanstad als ook rest, rest, stukken van een soort mediterrane of centraal-europese grote stadsvorm uh, bij elkaar komen, anders dan in Nederland. Hè? Dus ik denk dat dat eigenlijk voor een, uh, voor een architect toch ook een heel interessante manier uh, plek moet zijn om te werken. Alleen zijn we dan natuurlijk inmiddels al meer dan één eeuw verwijderd. En die processen die zich op dit moment plaatsvinden, zijn natuurlijk uh, gentrification-processen. Achterstandswijken worden wezen, zeg maar, hip, de pipe in Amsterdam. En ja. dit soort dingen. En uh, dat geeft in een zekere zin eigenlijk ook niet de, de relevantie van de gebouwde structuur. ten opzichte van de sociale processen die zich dan toch voordoen. Dat mm. hadden wij in Berlijn ook. Daar waren gewoon ieder twintig jaar was een ander wijk aan de buurt. Dus eerst Charlottenburg en dan Schöneveld en dan Kreuzberg enzovoort. Ja. En, dat, uh, en dat hobbelde van, van stadsteel naar stadsteel. En, uh, en natuurlijk zijn we allemaal blij als de stand prijst... en dan wezen zeg maar, jonge mensen naar de stad toe gaan... en dan wezen de kroegen wezen functioneren en dit soort dingen. Maar, maar dat is dus niet het programma van uh, de Phoenix locatie En dat is ook niet het programma van bonnius Sporenburg. En dat is wat dat betreft wel een beetje het kritiek op onze voor, voor stedenbouw We maken misschien, en ook wij... Er de vorm van de stad, als dat we echt de stad maken. <laughs> en, en, en, maar goed, geef me een ander voorbeeld. Zeg maar, en, en dat ligt een beetje in verlengde van je allereerste vraag. Ik denk dat die, dat die structuur gewoon duurzaam en toekomstproof moet zijn. En of het nu een winkelcentrum is in Itenburg. en het misschien later op termijn een andere begaande grond in deze invulling krijgt, dat, dat kan die structuur op zich wel hebben. Maar het is wel zonder dat het de enige plek is in die hele 30.000 woningen, wijk waar je gewoon kan winkelen. En dat is het nadeel van de grote operaties. En dat is misschien ook eerder in het, in het voordeel van, en dat zie hier in Nederland nu, nu al die grote Phoenix-locaties, Eiburg, tweede fase, afgeblazen enzovoort, dat zich nu, waar nog niemand weet waar het op uitrijdt, maar dat zich nu de collectief particuliere opdrachtgeverschap als een soort van reddingsboot voor de... Noodlijdende architectenbranche ontwikkeld om eigenlijk een totaal ander model, je zou kunnen zeggen het Begische of het bottom-up model, in plaats van, uh, van de grootschalige woningsuitbreidingswijken te ontwikkelen. Ja, waarbij, zoals in België, nu juist ja, zeg maar de uh, wettelijke structuren voor zeg maar de bouwgroepen, voor het collectief uh, particulier opdrachtgeverschap, nu ook nog uitgevonden moet worden. Ja, ja. Daar zijn politici ja. op dit moment mee bezig. Um, vragen? Ja, eh, wel hard praten, Maxime. Ik wil niet zeggen, we hebben ons daar niks van aangetrokken, maar we hebben... Uh, uh... Heb je nu gezegd, hoor? <laughs> Misschien wil ik het wel zeggen, maar... Uh... <laughs> ik, ik moet andersom zeggen, dat, dat, dat zijn toevallig geweest zeg maar, drie van die kleine dorpse deelgemeentes die in wezen onder één burgemeester vielen. En toen we er binnenkwamen, was er een soort van laatste avondmaal opstelling. In wezen, zeg maar, er stonden alle burgemeesters en schepen. En in het midden zat Bob van Richt voor een gigantische asbak en zat de hele tijd te roken. En het was het begin van een stukje architectuurcultuur in Vlaanderen. Waar die ook in wezen, zeg maar, dat voor een Vlaamse bouwmeester, mijn inziens een lovenswaardige uh, experiment heeft gewaagd. Om ook mensen van buiten Vlaanderen in wezen, zeg maar, uit te nodigen. Dat bij te staan, dat is niet per definitie in wezen zeg maar, dezelfde doen als diegenen die de omstandigheden gewend zijn. En misschien ook niet, juist niet ervoor gevraagd zijn. In wezen, zeg maar, dat hebben wij een beetje zo als programma begrepen. En uh, daar heeft zich gaandeweg een, uh, een, een, een, een, een publieke mening gevormd over die twee gebouwen. En als ze opgeleverd waren, functioneerden ze. En uh, ik bedoel, ik laat alleen maar de... De kale interieurfoto's van in wezen direct na de oplevering zien. Ik was er ook al lang niet meer. Maar daar vinden van alle en nog voor activiteiten in wezen in dat dorpshuis plaats. En, en eigenlijk heeft het niemand meer over architectuur. Het functioneert als een, als een, als een flexibel gebouw. En uh, vormvolle als finance, vormvolle function, wat dan ook. Dat is wel een beetje de, de rol. Het is, een, het is een, een inhaaloperatie. Op het moment dat een architectuuragenda op dit soort uh, dorpen losgelaten wordt, de politiek omarmt het en als de gemeenschap het vervolgens accepteert, en misschien vinden een paar vinden het eerder op een bunker lijken, dat ding in Jonkershoeven of wat dan ook, maar ze accepteren dat het niet en het functioneert. Dat vind ik eerlijk gezegd een belangrijkere. Uh, en dat vind, ik, dat vind ik eerlijk gezegd ook mijn, mijn, mijn sympathie voor Vlaanderen grondleggend uh, uh, verschillen ten opzichte van dat werken... voor een anonieme opdrachtgeverschap die straks koopwoningen gaat verkopen... en die eigenlijk ook geen, echte, uh, zeg maar, geen echt hoogstaand beeld heeft van zijn koper... die toch maar zoveel geld heeft. En in wezen, dat is Nederland. En in, wezen, zeg maar, en in Vlaanderen was het voor ons wel het leuke... voor dit soort mensen die we nauwelijks konden verstaan... en die mij ook nauwelijks konden verstaan... In wezen, een functionerend iets te maken... En dat is misschien die dialectiek. In, in, in, ja, in Nederland hebben we dat grootschalig omarmd. Dat was gewoon status quo. En we zijn heel vaak naar Kortrijk naar Jonkershoeven op en neer gereden. En hebben hier ook geld naartoe gebracht. Omdat we wezen zeggen, maar zelf hebben we 300% budgetoverscheiding. Als je een architectenbureau hebt met 30 man. Ja, daar zit zoveel liefdeswerk in. Dat kan zo'n zo klein gebouwtje helemaal niet dragen. Maar dat kan. Als je in Nederland geld verdient, kun je het in Vlaanderen uitgeven. Dat is nu wel een heel mooi slotwoord. Uh, ja, en nee, eigenlijk vind ik dat wel. Want, uh, is er nog iemand met een de vraag? Dat durft nu niemand niet. Nee, want het is natuurlijk ook het laatste woord uh, in deze hele uh, lezingenreeks. Als je in Nederland geld verdient, kun je het in Vlaanderen uitgeven. Um, dat is nu een beetje anders, hè. Ja, met geld verdienen uh, zit er niet meer zoveel. Uh, nou, dat betekent dus niet dat er nu in Vlaanderen geld verdiend wordt, maar uh, misschien is dat. Uh, dat denk ik toch ook wel een van de uh, aspecten van deze reeks: dat uh, een verkenning is van een ander Nederland. Dan zeg maar waar jij de Evenburg in bouwde. Um, en ondertussen ook een ander Vlaanderen. Uh, wij zullen gewoon over nadenken hoe we met het thema in de toekomst verder gaan. Want. Uh, een van de dingen die misschien wel duidelijk geworden is, dat er twee architecturen, nou niet alleen twee, maar in ieder geval toch twee hoofdculturen misschien zijn, die deels complementair zijn en die uh, uh, zeer verschillend zijn in dezelfde taal, uh, maar die misschien waar je ook, je kan toch kan blijven voorstellen dat er, van, uh, dat er een bevruchting of een weer kan zijn. Uh, gebouwen die je in Vlaanderen kan maken, die kan je in Nederland niet maken en omgekeerd Um, Wij gaan dat thema in de toekomst verder onderzoeken. Hier en misschien ook daar. Voor nu heel veel dank voor het komen en een fijne avond.